Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat... vanwege een landelijke staking door machinisten van Deutsche Bahn. Zij eisen een betere CAO en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Daardoor viel bijna 80 van de treinritten in Duitsland uit. De staking had ook gevolgen voor treinen vanuit Nederland. De opkomst bij de verkiezingen in Bangladesh is volgens lokale bestuurders ongeveer 40 de helft van de opkomst in 2018. De stemmen worden nog geteld, maar morgenochtend zal zeer waarschijnlijk bekend worden gemaakt dat zittend premier Sheikh Hassina met haar partij aan een vierde op termijn kan beginnen. De 76-jarige Hassina is al 15 jaar onafgebroken aan de macht. Critici en mensenrechtenorganisaties beschuldigen Hassina ervan... het land op dictatoriale wijze te leiden. Ook wijzen ze op mensenrechtenschendingen. schendingen. Een groot deel van de herstelwerkzaamheden in Maastricht zit erop. Gisteren en vandaag hebben grote helikopters van Defensie... tientallen grote netten met stenen naar de Overlaatdam gebracht. Het gat is nu voldoende gedicht. De Dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming in de Maas. Intussen is het waterpeil in het IJsselmeer verlaagd. Nu kan ook de stand in het Markenmeer naar beneden, zegt Rijkswaterstaat. Want door de gunstige wind kan het water uit het IJsselmeer worden afgevoerd naar de Waddenzee. Ook het waterpeil van de Rijn is aan het dalen. In Slovenië zitten vijf mensen al meer dan een dag vast in een grottenstelsel. Ze werden verrast door zware regenval, waardoor een deel van de route onder water kwam te staan. Het gaat om een vader, moeder, hun volwassen kind en twee gidsen. Intussen heeft een duikteam de groep bereikt op zo'n twee kilometer van de ingang. Ze hebben eten en warme dekens gekregen. Ze moeten wachten tot het water in de grot weer daalt.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Pissol Radio Show 1575. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En natuurlijk de allerbeste wensen, dat mag nog wel op deze late zondagavond. Al Groemer Khan, dat is een van de... Peaceful Radio Artiesten die al jaren meegaat. Ze heeft een heel eigen sound. En, uh, de man is al uh, nou even geschat, uh, dik in de zeventig. Uh, woont in Duitsland, al zal zijn naam dat uh, niet doen vermoeden. Maar heeft er toch al hele fraaie en bijzondere albums uh, naar ons gebracht. Dit keer een uh, digitaal album, Tarika. Um, ja staat er weer vol met bijzondere uh, alle tracks ja moest even zoeken <laughs> tracks en we gaan luisteren naar Dior daarna komt het uh, nieuwe album van Arin Axberg Nordic Patrons en met de track A Time Given en dan gaan we terug in de tijd met of tenminste terug in de tijd met wat uh, eerder gekomen albums Karl Lords en uh, Romerium. eens dus even kijken en dan uiteindelijk komen we... Bij track 7. En dat is dan terug in de tijd 2019. Ja, dat is alweer een jaartje erbij tellen. Dus uh, vijf jaar geleden. Into stillness met Cornel Kinderknecht. Je zou het bijna een Nederlandse naam kunnen noemen. En eens even kijken. En dan hebben we nog uh, Michelle Corresti uh, met Harmonic Dreams met, op uh, gitaar. Hoewel dit ook wel wat, uh, wat breder is. Diel Haley komt langs. Uh, als uh, ja, even een station ID van even gedag zeggen, maar ook met haar album The Wings of Badlands. En we sluiten af met Rishi en Harshiel, de twee heren uit Italië. Remember your freedom. En het is een buitengewoon ritmische muziek. Lekker hoor. Pissoradio.info, Daar vind je de playlist. Ik wens je heel veel luisterplezier.